Mark Visser met het NOS Journaal. Meer Groningers kunnen kiezen voor een vergoeding van 5000 euro... voor schade door aardbevingen. gold de regeling alleen voor gedupeerden... die voor 1 januari een schademelding hadden gedaan. Minister Wiebes breidt de regeling uit... vanwege de vele meldingen na de beving van de afgelopen weken. Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat met deze eenmalige maatregel... waarschijnlijk het grootste deel van de schademeldingen kan worden opgelost. De Amerikaanse president Trump ziet er geen bezwaar in om de verkiezingen belastende informatie over een politieke tegenstander te krijgen van een ander land. Luisteren kan geen kwaad, zegt hij in een gesprek met tv-zender ABC. De uitlatingen zijn opvallend omdat Trump zijn aantreden geplaagd wordt door verhalen of samenzwering met Rusland. Daardoor vond een speciaal aanklager geen bewijs. Democratische presidentskandidaten veroordelen de uitspraken van Trump.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 Kankerpatiënten die baat hebben bij een medicijn dat niet bedoeld is voor hun type kanker... krijgen dat middel binnenkort mogelijk vergoed. Nu is, het nog niet zo, of nu is het nog zo dat een medicijn alleen wordt vergoed... als het is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaald kankertype. Zorgpartijen en farmaceuten experimenteren nu met het nieuwe model. De komende vier maanden testen ze op ruim 100 mensen of een bepaald middel werkt. De farmaceuten betalen het dure medicijn in de testfase. Als het aanslaat wordt het vergoed door de zorgverzekeraars. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral in de westelijke helft van het land valt er vanmiddag dan ook een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Tennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A2 naar Amsterdam. Tussen Apkoude en Knoopend Hamstel. Uh, 4 kilometer, dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij, vertraging is net geen 10 minuten nog. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 All the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. In the third game We're gonna shake throw it away In the third game We're gonna shake throw it away In the third game you <laughs>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 Niemand gaat het doen en ik ben liever zo, toch? Ja, ik een heel hard blauw. maar ga die ik voel, die was niet altijd zo. Ik heb op de dans, In mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever zo, dood.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 That's no lie You yeah. put that spell on me I'll tell you, honey You know you set www.zfmzandvoort.nl say ain't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 So will you You're the deal maker More than a provider, more than you desire